en vervloekt. Kom, Burgers van Worms, antwoord. Indien gij de heer meent te behagen door zijn priesters op te sluiten... waarom heeft de heer u dan verlaten? Daar staat Heinrich, de arme pastoor. Antwoord. Ontneemt u hun de moed niet. Wie spreekt daar? Ik, Heinrich, pastoor van Sint-Gillauw. Slik je tong in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 En het einde zal zijn dat rijken en armen elkaar afmaken. Wanneer de soldaten van Guts hier binnentrekken... zullen ze niets dan lijken en puin vinden. Ik kan u redden. Maar dan moet gij in staat zijn mij te vermurven. Red ons, monsieur. Red ons. Op de knieën, trotse burgers.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 Deembaar. en god helpt ons ze zullen het beleg opbreken God helpt ons. op wat ons! wat op help ons! ons! Ik dat deze ketter luisteren Wacht de hel. Daar sta ik porf voor, met mijn deel van het paradijs. Jouw deel van het paradijs heeft God al lang aan de honden gegeven. En dat jouw houdt is zeker warm, zodat jij het kunt ophouden. Op dit is zijn blij. Jou, zijn priester te horen beleden. Wie heeft jou tot priester gemaakt? De heilige kerk. Jouw kerk is een hoer. Ze verkoopt haar gunst aan de rijken. Moet jij mij de biecht afnemen? Moet jij mij mijn zonde vergeven? Jouw ziel is pokdalig. God knars het tand als hij haar ziet. Broeders. We hebben geen behoefte aan priesters. Alle mensen kunnen dopen. Alle mensen kunnen absoluutie verlenen. Alle mensen kunnen preken. Ik zeg het u in alle waarachtigheid. Alle mensen zijn profeten of God bestaat niet. Profeetern! Profeetern! Profeetern! Profeetern! Profeetern! Profeetern! Profeetern! Profeetern! De panveluk, de panveluk, de panveluk. Pan Kijk, de, de poort van het bischoppelijk paleis. De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 Daar hebben we de kom om dit volk te redden. Ik zal zonder spijt sterven in uw glorie. Want ik weet, nu, dat de toorn zal woest barsten over ons. Deze oude eet jullie levend op? Hoe komt het dat zijn stem zo krachtig is? Dat komt doordat hij zich volpropt. Ga eens een kijkje nemen in zijn voorraadkamers. Je zult zien dat er genoeg brood te vinden is om een regiment zes maanden te voeden.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 Als gij de mensen nog lief hebt, als gij niet van allen een afschuw hebt gekregen, verhinder deze moord dan. Ik heb jou gebeten niet nodig, Heinrich. Jullie allen die niet weten wat je doet, ik vergeef jullie. Maar jou, afvallige priester, vervloek ik.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 Van de kathedraal. Ja. Van de sacristie. Nee. Van de crypte. Is hier de deur van de crypte. Die altijd gesloten is. Nu. onderaardse de, uh, de gang. En waar leidt die naartoe? Zeg het niet. Je mag sterven voor je het gezegd hebt. Uh, uh, uh, buiten. Ik pak hem niet.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 Hebben maar jij op. hebt het bevel niet. Nou, dan moet er met hem gepraat worden. En wie zal het woord doen? Wij zullen alles doen wat nodig is. Dan zijn we naar de bliksem. Als de cholera ontspaart, worden we door onze troepen gekeeld. Tenzij hij crepeert. Hij? Nee. Aan de cholera? Aan de cholera. Of iets anders. Ze hebben me verteld dat de aartsbisschop niet zou huilen om zijn dood. Dat zou niet kunnen. Ik walg zo van hem. dat het me zou tegenstaan hem pijn te doen. Hij wordt jou niets gevraagd. behalve te de zwijgen en degenen die minder walgen dan jij hun gang te laten gaan. Hebben jullie me niets te vertellen? Nee, niks. Guts.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 Nou ja, ik weet het wel. Wie me ziet, vertrouwt me zelden op mijn woord. Ik moet er te intelligent uitzien om het te houden. Maar luister eens, geef me je vertrouwen. Om eens te zien. Alleen maar om te zien. Ik ben slotte christen. Als ik eens op de Bijbel zwoer, bewijs mij een stomzinnig vertrouwen. Is het niet de rol van jullie priesters te slechten door het goede te verleiden? Jou door het goede verleiden, jou. Zou je te veel plezier doen? Jij kent me. Oh, je bent helemaal bezweet.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 Ja, natuurlijk. En gebeurt het vannacht? Dan gaat het jou wat aan. Trek me mijn laarzen uit. Conrad is dood. Dat weet ik. Dat weet het hele kamp. En geef me te drinken. Dat moeten we vieren. Drink jij ook? Ik heb geen zin. Drink, godverdomme. Het is feest. Een mooi feest dat met een slachting is begonnen en met een bloedbad zal eindigen. Het is het mooiste feest van mijn leven.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 Wat ben je van plan met mij te doen? Neem een besluit. Goed dan. Ik neem je mee. Neem je me mee? Hm? Waarom neem je me mee? Om een, een hoer in een historisch kasteel te installeren? Om een hoer in het bed van mijn moeder te laten slapen. En als ik eens weigerde? Als ik je eens niet wilde volgen? Nee, ik hoop erg dat je het niet wilt. Mm, je neemt me met geweld mee. Dat is een opluchting voor me. Ik zou me schamen je vrijwillig te volgen. Waarom wil je altijd datgene naar je toe rukken wat men je misschien goed schik zou willen geven? Om er zeker van te zijn dat men mij het kwaad schiks geeft. Kijk maar aan, Catherine. Wat verberg je voor me? Ik niet. Oh, je vervoeit me nog altijd hevig.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 Het is je belang het mij te geven, maar straks is het je belang het niet te houden. Vooruit en trek de, dus trek de knopen stevig aan. <lacht> Levende de bankier! bankier. <lacht> Levende de bankier! <lacht> vaarwel, landgoederen. Vaarwel, velden en rivieren. Vaarwel, kasteel. Vaarwel, kasteel, vaarwel, familie Heb maar 20, nergens spijt van. We zouden onze dood hebben verveeld, jouw hm. idioot. Ach, ze hadden me niet moeten uitdagen. Heb je pijn? Waar bemoei je je mee?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 Je hebt het gewild. Guts, pas op! Guts, kijk maar aan als ik je doodsteek. <lacht> het is me dus toch gelukt er eentje tot het uiterste te drijven. Stuk vuil. Was jij een oh. klot? Dat heb ik liever, dat heb ik veel.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 Je hebt gelijk. Dat kan ik niet. Kniel. Wil je niet? Broeder, mijn misstap slaat niet op de kerk terug. En het is in naam van de kerk dat ik je je zonde zal kwijtschelden. Wil je dat ik in het openbaar biecht? Ik heb mijn stad uit bozaardigheid en wrok aan de slachting overgeleverd. Ik verdien de verachting van alle mensen. Spuw!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 Mij bevolen de armen te verraden, omdat ze de monniken wilden afmaken. God kan niet bevelen de armen te verraden. Hij is met hen. Als hij met hen is, hoe komt het dan dat de altijd mislukt zijn? Hoe komt het dan dat hij vandaag nog heeft toegelaten dat jouw opstand in wanhoop eindigt? Vooruit antwoord. Antwoord. Antwoord dan. Kun je niet? Daar heb je het. Daar heb je het moment. Daar heb je de doodsangst en het bloedzweet. Ja, ja, ja. Doodsangst is goed.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 Ik die beweerde dat hij van de armen hield en die ze aan je uitlevert. waarop wil jij aanspraak maken? Op het recht verdoemd te worden? Ik sta het je toe. De hel is zo groot dat ik jou niet zal ontmoeten. En de anderen? Welke anderen? Alle, alle anderen. Ze krijgen niet allemaal de kans om te moorden, maar ze hebben er allemaal zin in. Mijn bozaardigheid is de hunnen niet. Zij doen het kwade uit wellust of uit eigen belang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 Ik was onschuldig en de misdaad heeft me als een dief besprongen. Waar was het goede bastaard? Waar was dat? Waar was het kleinste kwaad? Je doet veel moeite voor niets pronker met de ondeugd dat je bent. Als je de hel wilt verdienen, kun je beter in je bed blijven liggen. De wereld is één en al ongerechtigheid. Als je haar aanvaardt, ben je medeplichtig. Als je haar verandert, ben je beul.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 we verdienen allemaal evenzeer de hel, Maar God vergeeft wanneer het hem behaagt te vergeven. Hij zal mij niet ondanks mijzelf vergeven. Ellendig stofje. Hoe kun je tegen zijn barmhartigheid vechten? Hoe kun je zijn oneindig geduld uitputten? Als het hem behaagt, neemt hij je tussen zijn vingers... om je naar zijn paradijs over te brengen. Met één beweging van zijn duim zal hij je kwaadwilligheid breken. Hij zal je kaken openen.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 Waarom niet? Speel. Twee en één. Nou, dat win je dus. Wie zegt je dat ik wil verliezen? Hier? Ja. Gij bent klem gezet. Het publiek is gekomen om uw spel bloot te leggen. Eén en één. Je hebt verloren. Ik zal me dus naar Gods wil schikken. Vaarwel, Catherine. Kus me. Vaarwel, kut. Neem deze beurs en ga waarin je maar wil. Officier, blaas de aanval af en stuur de soldaten naar bed. Blaas de aanval af en stuur de soldaten naar bed? En jij naast die. Ga naar de stad terug, het is nog tijd om de troepen tegen te houden. Als jullie met het aanbreken van de dag de poorten openzetten, als de priesters heel huidsworms verlaten en zich onder mijn hoede stellen, dan zal ik op het middaguur het beleg opbreken. Akkoord? Akkoord. Heb jij je geloof teruggevonden, profeet? Ik had het nooit verloren. Bochva!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 <laughs> Hij heeft vals gespeeld Ik heb het gezien, ik heb het gezien Hij heeft vals gespeeld om te verliezen U luisterde naar het eerste bedrijf van Sartres de Duivel en God... ...dat wij vanavond integraal uitzenden. U hoorde de stemmen van Evert de Jager als Guts... ...en verder Peter Oosthoek als aartsbisschop... Kreinter Braak als bankier... Rinse Westra als bisschop... Catherine ten Bruggekater als Katharine... ...Stan Ras als Gerlach, de Melaatse... ...Hans Hoes als Heinrich... ...Kees Geel als Herman...